Vier uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Bij een stammenstrijd in Libië zijn zeker drie mensen gedood... en acht mensen gewond geraakt. De slachtoffers vielen toen een ruzie tussen twee families... in het noorden van het land uit de hand liep. Daarbij zijn zware wapens gebruikt, onder meer luchtafweer geschud. Dat circuleert nog in het gebied uit de periode dat er werd gevochten... tussen aanhangers en tegenstanders van Muammar Gaddafi. Sinds de val van Gaddafi is er veel geweld tussen zwaar bewapende rivaliserende groepen in Libië. Het is de bedoeling dat iedereen zijn wapens inlevert... maar het congres dat deze maand de macht overnam van de Nationale Overgangsraad... heeft nog niet gezegd wanneer dat precies moet gebeuren. Pieter van Vollenhoven vindt dat longarts Postmus van het VU Medisch Centrum... lof verdient en niet moet worden ontslagen. Als voorzitter van de stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie... zei hij op Radio 1... Als de patiëntveiligheid in het geding is... dan ben ik blij dat deze man de moed heeft om dat te melden. Postmus lichtte in juli de Raad van Toezicht van het VUMC en de inspectie in... over aanhoudende ruzies op de afdeling longchirurgie. Inmiddels is het ziekenhuis onder toezicht geplaatst... en de Raad van Toezicht wil nu van Postmus af. In Noorwegen is een ets van Rembrandt verdwenen die op de post was gedaan. Een galerie had de ets gekocht van een Brits veilinghuis... Om geld te besparen op de verzend- en verzekeringskosten... had de galerie het kunstwerk per gewone post laten versturen. Toen een medewerker de ads wilde ophalen, bleek die verdwenen. Rembrandt maakte de ads rond 1658. Hij is ongeveer 6.000 euro waard. Volgens de galeriehouder wil het Noorse postbedrijf zo'n 130 euro schadevergoeding betalen. FC Barcelona heeft het eerste duel om de Spaanse Supercup gewonnen van Real Madrid. Barcelona domineerde voor de rust, maar kreeg nauwelijks kansen... waarna Real na de pauze onverwacht op voorsprong kwam. Uiteindelijk werd het 3-2 voor Barça. De return is woensdag. Het weer, bewolking, van tijd tot tijd wat regen... vanmiddag wat zon en bijna overal droog, bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster, Ron Vergouwen. Ja, het is 4 uh, uur geweest, tijd voor het derde uur van Nachtzuster. En ik zeg het nog maar eens: Astrid is op vakantie, dus als je beeld met vragen, dan krijg je mij aan de lijn, Ron Vergouwen. Maar ook ik ga samen met de andere luisteraars proberen dan antwoorden te vinden op al je vragen. En bellen dat kan, zoals iedereen weet. Het nummer ken je vast uit je hoofd. 0800-1121. Uh, ja, we zoeken nog antwoorden op allerlei vragen. Uh, wat hebben we allemaal? Waar is Michael Rasmussen gebleven bijvoorbeeld? Hoe is het toch met hem? Dat vraagt mevrouw Nieuwehuizen zich af. Um, wat hebben we nog meer? Uh, ja, Marleen die vraagt zich af CIA-agenten. Als die Alzheimer krijgen, wat gebeurt er dan mee? Worden ze dan uh, uh, ja, koud gemaakt, om het zo maar te zeggen? Want ja, voor je het weet, gaan ze staatsgeheimen doorvertellen. En uh, de reststemmen, waar gaan die naartoe? Dat vraagt ook uh, iemand zich af, dat vraagt Ben zich af. 0800-1121. Maar het is vier uur geweest, tijd voor disco. Hier is Donna Summer. Ja, Donald Summer, I feel love. En uh, op de chat, nachtzuster.net, daar kun je chatten met de, met de luisteraars. Er wordt uh, afgevraagd of dit de zes uur versie is. Nou jongens, zo lang was die ook weer niet. Maar we hadden even tijd nodig, want we moesten eventjes dansen natuurlijk. We stonden echt net op de tafel te dansen hier. En uh, want we moeten eventjes uh, goed de nacht doorkomen. 0800 1121, uh, want er staan nog even wat, uh, wat vragen open. Uh, ja, ik kom toch weer even terug op, op die lijkvraag. Intrigeert me toch wel. Wat gebeurt er met een lijk na acht jaar onder water? Is er dan überhaupt nog iets van over? Um, hoe moet je een schilderij schoonmaken? Daar zijn uh, antwoorden binnengekomen in de trend van... Ja, ga naar een deskundige. Nou, ik wil die leuke huistuin- en keukenmiddeltjes uh, weten. Wat, wat moet je erop smeren om je, om, je, om je schilderij schoon te krijgen? Uh, Michael Rasmussen, wat is daarvan geworden? En uh, CIA-agenten, wat gebeurt er mee als ze Alzheimer krijgen? 0800-1121, dat zijn de vragen die ons bezighouden deze nacht. En oh ja, de reststemmen, die hebben we ook nog. Wat gebeurt er met reststemmen na een verkiezing? Worden die op een hoop gegooid? Waar komen ze überhaupt vandaan? Waar gaan ze naartoe? Kortom, reststemmen. 0800-1121. Um, we gaan naar Evert toe, want die heeft hopelijk antwoord op een van die vragen. Dag Evert. Goeiedag, met Evert. Ik heb een antwoord op de vraag uh, voor uh, het schoonmaken van een olieverfschilderij. Aha, kijk, en daar waren we naar op zoek. Dus ja. kom erop, waar, wat, moeten we, wat moeten we gebruiken om het schilderij schoon te maken? Gewoon witte brood uh, met warm, uh, lauw warm water. <laughs> witte brood met lauw en warm, warm dep, water. Ja, en dat kneed je en dan dep je de oppervlakte van schilderijen. schilderij... Uh, ...dep je zo uh, al het vuil eraf. Oké, okay, nou, ik zie het voor me, maar is, de, is dit iets wat je dagelijks doet? Of ik dat dagelijks doe. Ja, of dat je het, heb je het wel eens gedaan? Nee, ik weet dat van uh, een restaurateur, die woonde boven me op, op, op zolder. Oké. Okay. En uh, Heb je dan ook gezien hoe dat moet? Wat, uh, hoe dat dan precies in zijn werk gaat? Ja, gewoon deppen. Ge gewoon Tot deppen. Met, de, met het uh, witte brood. Ja, maar ik vraag me dan af hoe hard moet je deppen? Want je wilt het, het schilderij niet beschadigen, maar je wilt het ook weer wel schoonmaken. Het blijft toch een heel secuur werkje natuurlijk. Ja, maar het, uh, het doel wel uh, genoeg spanning hebben. Hè. Je kan ja. het op spanning uh, slaan uh, door uh, de spietjes die erin zitten. Als er spietjes in zitten. Ja. En, zo hoort het. Zo en daarnet, hoort het, zit het. Daarnet belde René, die zei van ja, je, moet, je kunt het ook met melk doen. Zegt dat je iets? Nee, niet echt. Melk nee. lijkt me ook vet. Ja. ja ik, ik heb geen idee. Wat het... Melk lijkt me überhaupt niet heel goed op een schilderij. Maar eerst je schoonmaak doe je met witte brood. Dat doet een restaurateur ook. Oké. Okay. Om te kijken of, die, of de laklaag kan die dan beoordelen beter. Okay. En daarna maakt hij het nog schoon met. Uh, met, met uh, ja, witte uh, wit spiritus, maar hoe die dat precies doet, dat weet ik niet. Oké. Okay. Witte brood. Nou, ik, uh, ik ga het thuis eens proberen. Ik heb thuis dat nog licht een schilderij. De, dat ligt aan de laklaag. Ja, ja natuurlijk. Ja, elke, elke verf... Maar gewoon witte brood en dan wordt hij al veel helderder van. Oké. Okay. Nou, het, nou het, ja, alles er mee af. Het, het, klinkt, uh, het klinkt heel plausibel. Ik tenminste plausibeler dan de melk uh, variant die ik net hoorde. Ja, dus uh, ik heb ja, het nooit van gehoord. Melk, nee, nee, dat ja, nogmaals, lijkt me niet heel handig. Oké, okay. dit uh, zetten we erbij. Ja, dankjewel, Evert. Ja, ik kan jullie normaal nooit bellen, want ik heb een prepaid nummer. Dan kun je toch wel bellen? Nee, dan kan ik geen uh, gratis nummers mee bellen. Ja. Dat, nou ja, volgens mij moet je gewoon kunnen bellen, hoor. Dus uh, dat ligt dan volgens mij aan de manier hoe je het intoetst? Nee, gewoon 0800-1121. Oké. Okay. Nou, je hebt, ons, uh, je hebt ons in ieder geval nu te pakken. Dus ik zou zeggen, ja. weg met die prepaid telefoon. Als, het, als dat niet lukt, op de een of andere reden. En uh, gewoon uh, op deze... Wat, wat heb je nu dan? Van een uh, vriendin een... Uh... Haar mobieltje, zijn een abonnement. Oh ja, dat is ook goedkoper. Hè? Gewoon, uh, ja. Gewoon met haar mobiel nummer. Ja. <laughs> ja, want is het is wel een gratis, gratis nummer. Nou, want, want het is een gratis nummer. En als je met een mobieltje belt, ja, dan heb je natuurlijk wel de, de kosten van je, van je mobiele ja. telefoon. Ja. Dus ik wou een keertje bellen. Nou, ik weet wel meer nu... antwoorden en dan kan ik niet bellen. Nou, maar zo duur is het toch ook niet? Nee, maar mijn prepaid doet het niet op 0800, zegt hij dat hij die ding niet uh, doet. Nou, oké. Okay. Dank, uh, okay. dank u in ieder geval voor je antwoord. Ja, alsjeblieft. Oké, okay. dag Evert. Goeiedag. <laughs> Fijne nacht. 0800 1121. Beetje een vreemde telefoontje was dit. <laughs> We gaan naar uh, Fons. Fons, goedenavond, nacht. Goedemorgen, die hadden we ook nog. Ja. Is ja. het, het goedemorgen goe ja. of nacht voor je? Nou, het is goedemorgen. Oké. Okay. Ik laat me raden: vrachtwagenchauffeur? Nee, nee, nee, nee. Oh, zo, kl zo klinkt je wel, namelijk. Qua. Uh, nee, ik, qua nou, ik, zit wel op, ik zit wel op de weg op dit moment, ja, dat klopt wel. Kijk. Wat kan ik voor je doen? Uh, nou, ik heb uh, het antwoord op de restzetels uh, wat je vroeg. En. Uh, en daar zal ik even voor bellen dan. Ja, restzetels bij verkiezingen. Bij Zom... verkiezingen. Wat uh, Allereerst, uh, jij weet het helemaal precies te vertellen. Wat zijn restzetels, uh, restzetels, reststemmen en waar komen ze vandaan? Nou, uh, op het moment dat er uh, gestemd is... dan worden alle stemmen geteld, inclusief de blanco stemmen. Mm -hmm. En dat wordt gedeeld door het aantal zetels wat te vergeven is. Dus stel dat er 10 zetels te vergeven zijn... en, dan heb je, en je hebt 100 stemmen. In het totaal... even uh, hypothetisch... dan betekent dat de kiesdeler is 10. De kiesdeler, dus ja. De kiesdeler is dan 10. En op het moment dat een, uh, een partij 12 stemmen gekregen heeft... dan krijgt hij dus één zetel... en dan heeft hij twee reststemmen. En... Zo wordt in eerste instantie wordt dus bepaald hoeveel uh, zetels elke partij krijgt. Ja. Maar, maar dan betekent het dus niet dat je alle zetels al kwijt bent. Want iedereen heeft dus reststemmen. Op het moment, dus de, het voorbeeld wat ik net noemde, zijn er dus twee reststemmen. Op het moment dat twee partijen een, uh, een lijstverbinding aangegaan zijn, of meerdere partijen, dan worden de reststemmen worden bij elkaar geteld. En dan de restzetels die worden dan verdeeld. Dus de zetels die niet verdeeld zijn na de eerste ronde, mm -hmm. worden verdeeld. En degene die de meeste reststemmen heeft, of de lijstverbinding, die krijgt dan ook de eerste restzetel. En zo wordt van bovenaf aan geteld. Dus het betekent in feite dat uh, op het moment dat, er, uh, dat jij uh, vier stemmen over hebt, en een andere partij met wie jij een lijstverbinding hebt, die heeft drie stemmen over. Dan heb je samen zeven restzetels En dan gaat, een, uh, dan gaat die zetel naar een van die twee partijen. Dat is dan wat ze samen overeengekomen zijn. Dat klinkt allemaal heel logisch. Ja, is het ook, hè? Zo staat het in de wet nog hè? Ja, ja nee, het, het, het, ik, ik had de, de klok wel horen luiden, maar de klepel had ik even niet gevonden. Dus. Ja, ja, zo, uh, het, zo staat het in de kieswet. Zo staat het in de kieswet. En elke Nederlander hoort geacht ook de kieswet te, wennen, uh, te kennen. Ja. Nou, goed, dat zou kunnen. En, uh, ook een stukje interesse. Ja, precies. Nou, bij, elke, bij elke verkiezing uh, wordt het altijd weer uitgelegd. En dan zie je Ferry Mengelen daar staan. En die zegt dan: Oh uh, nou, ja, ja, er is een, een, een, een, een uh, lijstverbinding. En uh, nou ja, zo zat het. Dus uh, nou, ja. de, de verkiezingen komen eraan. We zijn weer helemaal op de hoogte. En uh, weet jij precies wat, uh, of welke uh, lijstverbindingen er zijn afgesproken voor de komende verkiezingen? Nee, nee, dat, uh, dat kan ik zo niet zeggen. Volgens mij, volgens mij zowel, sowieso, uh, sowieso GroenLinks... Uh, ja, nee, ik, ik weet uh, het. Uh, de Christen en de SGP. Ja. En GroenLinks heeft het volgens mij samen met... Uh, de Partij ja, van de Arbeid volgens mij. De Partij van de Arbeid volgens mij, ja. Dat klopt. Want de uh, SP deed daar niet aan mee. Nee. Nee. Oké. Okay. Dus, dat, uh, dus dan, dan klopt het uh, ongeveer wel. Ik ja, ben klinkt... volgens mij de enige die dat, dat ik weet. Het is zo zielig als je stemt en jouw stem is een reststem. Ja. <laughs> Stom, heb je toch een beetje gestemd voor Jan Doedel? Uh, Misschien. Nou, Wel... ik, denk niet, ik denk niet voor Jan Doedel. Ook een blanco stem is, uh, is in deze belangrijk. Omdat uh, de, hoe meer blanco stemmen, hoe hoger de kiesdeler wordt. Dus dat betekent dat het dan ook weer moeilijker wordt voor kleine partijen om, uh, op de, uh, om, in de, om een zetel te krijgen. Hm. En wij werken dus niet bij de kiesdrempel. Dus op het moment dat je dus de kiesdeler gekregen hebt... dan krijg je dus een, uh, een, uh, een zetel ook. Ja. Het is duidelijk. Nou, We kunnen weer uh, uh, fris in ieder geval de komende verkiezingen in. En we weten nu precies hoe het zit. Juist. Ja? Oké. Okay. Dankjewel Fons. Oké. Okay. Oké. Okay. Fijne dag. Ja, nou, ik hoop dat hiermee de vraag van Ben uh, dus, uh, op is gelost. De rest stemmen. Uh, er staan nog wel wat andere vragen open. 0800-1121. Waar is uh, Michael Rasmussen gebleven? Um, en de CIA-agenten met Alzheimer. Um, maar we hebben ook nog een andere vraag openstaan. En daar heeft Freek ons over gemaild. Want je kunt ook mailen naar ons via uh, nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Goedemorgen, Freek. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, jij hebt, hebt gemaild over een andere vraag. Namelijk die over de li het, het lijk in de auto, volgens mij. Ja, uh, lijk vind ik een beetje rotwoord, maar... Oh, dus dat allemaal dan? wat dan? Een dood mens. Een dood mens. Stoffelijk overschot. Ja. Noem het maar. Nou, ik denk dat uh, het stoffelijk overschot in de auto niet meer bestaat uit wat uh, skeletresten, Wat botten en beenderen. Mm het -hmm. is namelijk zo dat... Uh, als er een dood lichaam, of het een mens is... of ik hoorde ook al iemand over de koeien iets roepen, geloof ik. Als dat in het water valt, in eerste instantie eh, zinkt het. En na een paar dagen komt het bovendrijven. Nou, hoe komt dat? Eh, een lichaam zit vol met voedselresten enzovoort. En vertering van dat voedsel, dat gaat door. En dat komt ja, toch wel op gang en... Dat geeft gasvorming. En daardoor gaat zo'n lichaam bovendrijven. Ja. ja, dat heb ik ook wel eens gehoord, ja. Ook erg handig voor de politie. Uiteindelijk uh, vinden ze dan toch iemand, als iemand niet vastgeklemd in. zit, onderin, uh, onderin het water in ieder geval. Als het moet, beneden moet blijven, dan moet het behoorlijk verzwaard worden. Maar uh, het is zo dat, uh, je moet je voorstellen, als dan zo'n lichaam boven komt drijven, dan op een gegeven moment, ja, het is een beetje een, een, een, een, een gehoord praatje, maar uh, gas moet eruit en op een gegeven moment klapt het maakt niet uit waar het uitgaat, maar dan is het gas weg en dan zinkt het weer. Ja. En dan, ja. Bacteriën doen de rest. Dan worden alle zachte organische materialen worden opgevreten. Vlees, spieren, kraakbeen, noem maar op. En de botten, ja, die blijven heel lang goed. Dus dat blijft beneden. Als nou iemand met auto en al het water gaat, moet je je voorstellen, dan kan het dode lichaam niet naar boven. Dat blijft in die auto. Ja. Ja, dat, gaat, dat gaat niet vanzelf de auto uit. En dan heb je dus inderdaad het geval... zo iemand wordt niet gevonden, blijft in die auto... en dan gaat het verteringsproces, het ontbindingsproces gaat gewoon door in het water. Dus je moet je maar voorstellen dat er eigenlijk... alleen nog een paar beenderen overblijven in die auto. En dat is een beetje mijn uh, conclusie. Ik heb... Um, ja, beroepsmatig er genoeg opgevist. Ook die al wat langer of wat korter in het water hebben gelegen. Dus ik weet wel ongeveer hoe het eruit ziet. Hoel en al die jaren in een auto, ja, beenderen, meer zou ik me die voorstellen. Ho weet je ook hoe lang die beenderen daar nog uh, blijven? Ho ja, hoe lang het duurt voordat de beenderen opgelost zijn? Dat weet ik niet precies in het water, maar ik denk dat het met 4, 5, ik voel, hoe lang was het, acht jaar. Ja, de, deze meneer had het inderdaad over een artikel. Een meneer was even in de herinnering halen. Een meneer had een artikel gelezen over een meneer die met een auto het water in was gereden. Met auto en al op de bodem van uh, nou ja, het kanaal of waar dan ook is beland. En uh, na acht jaar is die opgevist. Ja, nou in zoet water duurt het langer dan in zoutwater water. Dat weet ik wel. Oké. Okay. Nou laten we ervan uitgaan dat het, een, uh, dat het, uh, dat het uh, zoet water was. Ja, dat ja, over of, of, of, of acht jaar... Uh... Ja, ik denk dat je inderdaad alleen beenderen vindt... en dat die beenderen echt nog niet weg zijn, hoor. Na acht jaar, daar geloof ik niks van. Nee, nee want je, ik, ik denk dan altijd gelijk aan die, die piratenfilms... waarbij ze schatten zoeken en dan zie je altijd die, die geraamtes daar liggen... die er al honderden jaren liggen, zogenaamd. Ja, ja honderden jaren kan ik me ook niet helemaal voorstellen. Maar nee, gewoon, ja? het is wel zo dat er natuurlijk mensen die in, in, in, in de grond... of in zand of in sluitende grond klei begraven zijn... ja, dat blijft natuurlijk heel lang intact... Ja, ze hebben natuurlijk niet die prehistorische resten die ze opgraven waar nog steeds bottenresten zijn. Dus ik kan me niet voorstellen dat in een tijd van acht jaar door het water de botten weg zijn. Nee. Alleen het, zacht, het zachte materiaal, ja, dat, dat is weg. Dat kan niet anders. Nee. Dat het in, wat ik al zei, in de auto is blijven zitten. Ja, logisch, want het lichaam kon niet gaan drijven. Dat bleef in de auto. Maar na hoeveel tijd is het zachte materiaal dan weg? Naar hoeveel, na hoeveel tijd zou je het hele skelet moeten zien, denk je? Heb je daar enig idee over? Uh, nou, uit ervaring weet ik. Ik heb wel eens iemand opgevist uit zee. Nou ja, dat klinkt een beetje luxueus, maar goed, dat is een hele werk werd. En dat was eigenlijk na een paar weken, begon dat skelet al aardig schoon te worden. Hm. Ja, ik heb ze zelf al niet opgedoken natuurlijk, maar dat werd dan of in een vichjesnet of zo. Of was zoiets erin eh, verkeerd geraakt en... Krijgen wij dat uh, om het op te halen? En ja, dan was het meeste vlees wel weg hoor. Ja, verbazingwekkend is dat. Hè? Hoe snel dan een, een menselijk lichaam kan oplossen? Ja, maar ja, ja, ja hoe moet je. Uh, waar kun je het mee vergelijken? Uh, leggen ze een niet gebraden hakbal op je en uh, Niet in de koeling. Gadverdamme. Ja. ja, maar ter vergelijking. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ik, ik, ik denk dat China nou een half jaar ook weer is. Ja. Oké, okay, Freek. We zijn weer in, uh, een stapje dichter bij uh, het antwoord. Nou, dit is gewoon het antwoord, stel ik voor. Ik ben geen patoloog aan het oog, maar ik heb uh, de, uh, met die of, of e gevaring. Mag ik wel denk ik. Ja, dat lijkt me wel. Ja. Oké, okay, case closed, zullen we zeggen. Oké, okay. <lacht> goed. Oké, okay. dankjewel. Ik hoor je volgende week wel weer. Okay. hoi. hoi. Doeg. Even een stukje muziek hoor. Even naar uh, Roen De neus Umoog. In de wolken of dicht bij de grond, nooit uren klagen. Was altijd gezond, verrad niet samen de kaarten, versteer, Want zou je ze leven. Toen is het gebeurd, weeg Oh oh. Bay on all Oh oh. on Oh oh. de hier met Doezende mensen, oh, viel je op. of je je hoor, zoveel zolderaar tegen. Hij heet nog je weer, het leven ging verder. Ga je niemand gemerkt, wat ben je? Geet ook hen mee, wat vanaf het begin, zien elkaar katsgeschuif, wat Deze hoek, met de neus De neus omhoog. allemaal. Allemaal mee de neus omhoog, Rowenaise. Eh, uh, Ari? Hey, hallo. Dag. Hallo. Waar belde jij over? Wat? Waar bel je over? Nou ja, ik had twee dingen, wat eigenlijk al geweest was. Maar jij gaf een goed antwoord over die, die stemmen, over die reststemmen. Ja. Je zegt als ik stem, stem ik toch? Nou, als je gaat stemmen, en juist nu, ik weet niet of we weer met een potloodje moeten stemmen. dan heb je het zwarte hokje, met een met witte plekje, en dan moet je rood kleuren. Dat is een stem, reststemmen bestaan helemaal niet. Nee. Je stemt gewoon. En het is dan, uh, als je dan zeg maar voor een zetel uh, 100 stemmen moet hebben. En heb je er onder tien, nou, dan heb je een uh, uh, 11 tiende zetel. En hoe je dat bij elkaar legt, dat zoek je maar uit. Maar alle stemmen zijn geldig. Ja, dus ja, elke rest, stem is geldig. Je helemaal naar het, naar het Rijk de fabelen verwijzen. Ja. Nee, als maar het niet zo, als er reststemmen stemmen waren en het werd weggedaan, die combinatie dan, of je het verdeelt, dan hadden we die PVV nooit gehad. Het zijn gewoon combinaties, maar dat heeft niks met stemmen te maken. Ah, ja, dus zijn geen reststemmen. Dat is gewoon een gedachte. Maar goed, het schilderij. De, oh, we gaan weer even naar het schilderij. Oké, okay. de... we... Okay, we nemen afscheid van, uh, van de reststemmen. We gaan naar ja, het schilderij. Ja, het is, is, is Nou, Je pakt twee latjes. Ja. En dan nemen we aan dat het uh, geen Rembrandt is. Wat we altijd allemaal hopen, maar die Marcel hebben we toch nooit. En het is, uh, kijk je eerst naar de doekje. Of het een olieverre al al die, uh, schilderij, al, al schilderij is. Dan kun je zien dat het erop ligt. Nou, dan kijk je of het doekje strak staat. Dat spannen moet je helemaal niet gaan doen wat die man zegt, want dat kunnen we niet. Dan dus zet je dat doekje op het aardig, op die twee latjes. En als je het nog kan krijgen, dan haal je zo'n natuursponsie. Vroeger hingen ze het bij de drogist, de ouderen weten dat. Als een soort draad en dan hing dat boven de toonbank van die natuursponsies. Nou, de sponsie zet je eerst eventjes lekker in het water. En dan neem je lauw water. Neem je, of warm water, weet ik ja. veel, dat voel je zelf maar aan. En dan mag ik rippels, vloeien rubbels het groene drift in, gewoon van het groene drift. Ja. En het groene drift, dat is hartstikke goed. Want wat zit er op de schilderij? Dat zit dus vernis op. Dat is dus zeg maar, een, als het ware, een glasplaat, overal die ribbels heen. Nou, dan moet je dus aan de voorkant van het doekje blijven. Jij zegt, als het doek donker is, dan nou, krijg je een smerig plaatje, dat is gewoon vliegenpoep. Daarom wordt een doek donker. En dan, dan was je het voorzichtig was je het af. Mm -hmm. En in 9 van de 10 keer lukt dat. En de rest is allemaal uh, kwestraat. En dan was je de er voorzichtig af. En dan laat je de doek laat je het drogen, maar blijf aan de voorkant van de doek. Want als je het niet op kostje zet, kan het vocht onderaan het lijstje en de achterkant van de doek te weer intrekken. oké okay. En is het een zelfportret van je schoonmoeder, dan moet je het gewoon onder de doek zetten. <laughs> Ja. <laughs> ja. Kortom, precies. als je het lelijk vindt, ja, precies. Ja, ja. Want uh, wat die, die, uh, wat, uh, René die belde eerder vanavond, die zegt, ja, je moet, je moet het met melk doen. Ja, want nee, natuurlijk hij we lekker. Maar als je, als je eigenlijk zit, als het ware zit in de vloeibare drift zit, dus een beetje vernis. Als je, als je vroeger een mooi truitje was in de familie, werd het ook met een een pakje dreft gehaald. Hmm. Weet je, voor de dreftboer, voor het gro groene. En dan was ze het ook in een lauw soppie. En als je zo'n weer versie hebt, had en rolden ze het op in een handdoek, weet je wel dat het droogt. En dan bleef het mooi. Maar dit is hetzelfde met oplossing. De donkere kleur is vliegenpoep. Okay. En kijk, na, nou hebben we spuitbuurzen in huis, en we hebben niet zoveel vliegen meer, en weet ik veel. Maar als je vroeger in de huiskamer, zeg maar tot 30 jaar geleden, ging je zo'n vliegenvanger op. Boven de tafel, je lust je eten meteen niet meer. Zet het onder de vliegen. Ja. Daar, ze stikte van de vliegen. En het was altijd, het is meestal vliegenpoep. Maar wordt, wordt ook het schilderij niet donkerder als je bijvoorbeeld heel erg rookt in huis, zoals wat, waar we het net over hadden met die mevrouw? Nee, want die vliegenpoep die hecht aan, die maakt het donker. Oké. Okay. Die maakt het donker. Dus zou elke kunstschilder zeggen, nou, ik ga niet eens een poppetje tekenen. Maar ja, dat lukt. En het doek moet zelf, zelf goed strak staan. Ja, dat is heel belangrijk, hè? En als het doek oud is, kun je zien, dat is het gespijkerd. En het moet dan een linnen doekje zijn. En je moet niet zo'n... Zo uh, je ziet van die goedkope doekjes wel eens bij het kruid. Ik ik mag de kwamen. En dan zijn ze allemaal geniet. Maar het is weer een ander soort, soort grondstof. Maar dat, dat doek waar die ven is, laag op zit, dat kan het hebben. Oké. Okay. Dus en voor de rest... Er zit een superwinkel op de Stadhuiskade in Amsterdam. Ben je eigenaar? Nee, nou, de, rem, de, rem, de op het van de Frans Alstraat. En er zit ook op de Herengracht 100. Nou, dan breng je een doek weg en dan heb je er misschien, misschien terug voor, voor, voor, twee, voor, voor een paar honderd heb je een doekje terug met een lijst nieuw. Nou, of je gerestaureerd is. Ik dacht dat het iets van Herengracht was in de 100 of de 80. Nou, nee, dan dat... heb je een doek, kruim, prachtig terug. Oké, okay. verkopen ze ook natuursponsen? Uh, moet ik even op mijn schoonmoeder vragen. <laughs> <laughs> maar die is weer. Maar die reststem is allemaal gelul. Ja. Want het zei heel goed. Je, je, dan hoef je niet te stemmen. Nee. Weet je? En, ja, goed. en ook de PVV kun je ook niet stemmen, want die bestaat niet. Want de vereniging zonder leden bestaat niet. Nee. Heel lief. Heb je geen vereniging. Arie, ja, dus, okay. dank je wel. Ja, dus. Oké. Dank je voor het bellen. Ja, doe maar Hoi, hoi. hoi. Ja, 0800-1121. Daar uh, uh, kun je naartoe bellen als je uh, antwoord hebt op, uh, op vragen die uh, uh, inmiddels zijn gesteld. En misschien heb je wel een vraag inmiddels uh, uh, die je zelf ook wil stellen. Dan kun je ze ook doorbellen. 0800-1121 of meeleven door via omroepmax.nl. Um, we gaan naar Sita. Uh, Hallo. Dag, C Dag Cita. Dag Sita. Nacht, uh, nachtzuster, uh... <laughs> ja, of is het nachtbroeder? Wat, uh... Nachtverpleegkundige. Nachtverpleegkundige, ja nee, ik vind nachtzuster moeten we gewoon maar doen. Voor, ik bedoel, het is één weekje, volgende week is Astrid er weer. Nacht, ja, nachtbroeder. je voelt je niet beledigd, hè? Nee, absoluut niet. Als de mensen uh, in plaats van bellen hard nachtzuster uh, roepen, dan ga je er ook naartoe. Absoluut. Ja, ik, vind het, ik vind het een eer om hier op de, op de stoel van Astrid een, een weekje te mogen zitten. Dus, ja, uh, komt ze morgen wel? Morgen? Oh, voor de nacht van uw leven? Ja. Nee, dat ga ik ook doen. Oh. Ja. Oh. Ja, nee, ze is echt, ze is echt op vakantie. Ja, nee, dan, mo dan moet ze ziek zijn. Nee, nee, nee, nee ze is echt ze is op vakantie. Ja, echt? maar dan kwam ze ook, want dan ging ze kamperen. Ja, maar ze is, ze is nu iets verder weg. Oh. Oh. ze is ja. op vakantie gestuurd. Ja, nou zo'n het... beetje wel. Want uh, als... Wat het is niks voor haar om weg te blijven. Ik geloof dat dat uh, in die honderd uh, keer, uh, nou drie keer gebeurd is of zo. Ja, nou ja, inderdaad. Nou ja, maar goed, ze mag ook wel eens iets, iets langer dan, uh, dan vier dagen op vakantie, vonden wij. Ja. Dus uh, nee, we hebben er gewoon en, over de ik, grens gezet. Neem... En... Uh... Ja, ik neem een beetje ervoor vooraf. Ze is een van de trouwsten, hoor. Absoluut. Nee, daar mag ja. inderdaad voor geklapt worden. Cita, ja, ja, ja. jij belde over uh, de CIA-agenten, volgens mij. Ja, ja, ja. Nou, die gaan gewoon... Uh, net als hier in, uh, in, in Nederland hebben wij een, uh, een, een uh, knelrusthuis gehad. Ik weet niet of het nog, uh, nog in werking is. Misschien nog voor een klein deeltje. Er waren uh, mensen die in... Uh, in Indonesië gediend hadden. En die konden nergens terecht. En die werden opgenomen in Bronsbeek. Dat is ook een museum nu, hè? Oké. Okay. En uh, dat doen ze in Amerika, hebben ze dat ook, zoiets. Dus die mensen worden gewoon opgenomen. Maar dan heb je het over, over de, de, ja, de, de mensen uit het leger. Ja, maar uh, CIA-agenten ook. Die worden ook uh, direct gescheiden als... Uh, als ze niet meer betrouwbaar zijn. Maar dan kunnen ze... ja, dan kunnen ze er ook nog steeds een gevaar vormen? Nou, ik denk dat uh, als ze Alzheimer hebben... Dat, uh, uh, dat ze dan heus wel goed bewaakt zullen worden. Dus ze worden echt niet afgemaakt. Nee? Niet uh, nee, stiekem een pil van Drion? Uh, nee, nee. In een komsoep. soep? In een komsoep. soep. Oh ja. <laughs> Nou, ik heb net, ik, heb net uh, ik denk van, nou, ik ga maar vast mijn uh, kippetje opzetten voor morgen. Ja. Dus ik <laughs> duurt toch nog even voordat ik aan de buurt ben. Ja. Nee, maar goed, dit, dit is dan in Nederland. Uh, CIA, ja, uh, cia, uh, CIA agent. ja, ik heb, ik, ja, zou dat, maar zou dat dan in Amerika, die gaan ook gewoon naar een rusthuis. Ja. Er is een speciaal oord voor. Die worden gewoon uit de maatschappij gehaald. Ja. Nou, het, het ja. Kl dat klinkt heel plausibel, inderdaad. Ja. Ja, dat heb ik ook ooit eens gehoord, hoor. Uh, dus, uh... Maar ik heb nog een, een, een vraag. ik was Vanmorgen werd ik ontzettend uh, pissig eigenlijk. Op, uh... Nee, ik werd boos, moet ik zeggen. Erg boos. Uh, ik viel in het uh, radioprogramma van, uh, van Prem. Premtime, en... ja. Ja. En die man die zit toch... Uh, uh, die nodigt dan al die politieke partijen uit... Eén voor één. Mm -hmm. Maar hij zit zo ontzettend af te katten dat ze niet op de, P, uh, de SP stemmen. Dat is gewoon uh, een ongehoord. Het is gewoon uh, brutaal. En hij vraagt ook mensen die, die bij hem komen van... Uh, een, een, hij zit ze te dwingen dat ze eigenlijk moeten zeggen dat ze op de SP gaan stemmen. Ja, maar dat is prem. Ik weet dit niet kunnen. Dit, nee, dit is een publieke omroep waar hij... Uh, Waar hij een, uh, altijd uh, zegt een land voor te willen breken. Nou, dit is uh, partijpolitiek en dat mag dus niet op de publie publieke omroep. Ja, maar er zijn, we, er zijn wel andere programma's ook waar, waar heel veel politici van één partij aan tafel zitten, toch? Dat is ja. niet alleen Prem, die bedoel. Ja, nee, maar ze proberen het een beetje uh, gelijkwaardig te houden. Alhoewel, uh, als je van de PS. Uh, hoe heet dat? Partij van Wilders bent. De PVV. PVV. Dan uh, uh, laat iedere uh, journalist... Journalist, moet je mij horen. We hebben geen journalisten op de radio, maar goed. Waarom uh, niet? Wat? Zijn wij geen journalisten op de radio? Ja, nee. Wat zijn we dan? Mag Wat? Wat zijn uh, we dan? Presentatoren. Ah, oké. Okay. Dus ook uh, de, de prestatoren van het Radio 1-journaal, dat zijn geen journalisten? Nou, er zijn een paar goede, ja. Ah, oké. Okay. Een paar toch wel. Maar, maar Prem niet, hè? Nee, natuurlijk nee. niet. Nee, maar het is Prem. Je weet, als je, als je Prem hoort, dat, dat moet je een beetje met een korreltje zout nemen. En als je dat niet doet, nou dan... Ja, maar hij beledigt ook, hè? Want alle mensen die niet op de SP stemmen, dat zijn uh, mensen die niet kunnen nadenken. Dat zegt hij. Dat heeft hij gewoon gezegd. Hmm. Als, je, als je een beetje na kunt denken, dan moet je wel P SP stemmen. Ja. Nou ja, goed. Prem die zegt altijd over zichzelf. Ik ben multimediaal informatieverstrekker. Ja, dat is hij dus niet. Want dan zou je niet alleen maar de SP uh, naar voren halen. Nee, maar er zitten, oh, er zitten ook wel mensen van andere partijen, toch? Of niet? Maar ik vraag me af of dat mag. Oké. Okay. Nou ja, dat. Uh, dat hij zo da met de daar omgaat. Programma's en, staan er vrij in om uit te nodigen uh, uh, wie ze willen. Natuurlijk. Nou, ik vind gewoon dat hij van de radio af moet. En dan kan hij dus een. Uh, want hij zegt dat hij meer als de Balken en de Norm verdient. Dan kan hij dus een, uh, een iets van uh, 5000 euro terugstorten. Ja. Nou, ik, ik heb nieuws voor je. Komen. Dan, dan hoeft hij niet meer terug te komen. Want hij gaat per 1 september gaat hij toch al weg. Ik wou het net zeggen. En nu misdraagt hij zich. Nou. Vanaf 13 januari of 13 augustus is hij weer terug op de radio. En hij misdraagt zich gewoon. Nou, ik, ja, ik, ik, ik, ik ben een kunnen. fan van Prem, dus bij mij kan hij wel een potje breken. Nee, nee, nee. Maar heb je hem dan ook deze week gehoord? Nee, nou, ik, ik hoor niet alle uitzendingen, maar. Uh... Nou, moet je maar eens uh, ik, ga, ik, ga morgen, ik ga morgenochtend... na nou, morgenochtend uh, lig ik nog even in bed. Maar ik ga ja. de maandag ga ik weer even luisteren. Uitzending gemist. Ja, ik, nou, ik, ga... ik hoop dat hij de maandag afgegooid is. Nee, nog even, nog even volhouden, Sita. Nee, ik vind het niet kunnen. Nog even volhouden. Ik vind het niet kunnen. Nou, dus stuur, dat even, u, stuur dat, even... Dat hij dus zo met de mensen omgaat. Stuur even een klacht naar de NTR. Dat is de omroep waar die voor werkt. NPR? Nee, de NTR... NTR? Ja. Volgens, nee, mij, door... uh, volgens mij kun je met, je met een klacht terecht bij klachten.ntr.nl En wat is NTR? Ja, dat is de omroep waar die voor werkt. Dat was vroeger de NPS en dat was da daarvoor weer de NOS. Ja, dat nou, is ja, een heel ja. gedoe, zodat ja. we dat moeten gaan uitleggen. Maar hij werkt voor de NTR in ieder geval. En ja, je houdt van Prem of je haat Prem. En ik houd ervan. Nee, ik, vind... ik, ik vond hem vroeger best wel goed. Maar nu vind ik hem vervelend en uh, een, een erg op de een SP. Dat die SP stemt moet hij weten, maar dan hoeft hij niet al zijn mensen te dwingen om om om om uh, um, dat ze eigenlijk hun eigen partij belachelijk moeten maken. Of dat dat doet hij dan wel? Want bij de SP is het allemaal veel beter. Dat kan hij niet maken. Dan, als hij iemand de vrije hand geeft, moet hij hem ook de vrije hand geven en niet uh, alleen maar propaganda voor wat hij wil. Hm. Ja, maar het is natuurlijk ook een manier om uit zijn gasten een bepaalde mening te ontlokken. Nee, want daar gaat het dwars doorheen. <laughs> dat is ook weer zo. Maar dat is Prem. Ja. Ja. Nou ja. Ik vind hem sinds 13, uh, sinds 13 augustus vind ik hem vreselijk vervelend. Oh, nou, misschien heeft hij een slechte vakantie gehad. Nou, ik denk dat hij, dat hij gewoon zijn gram nog haalt, omdat hij niet uh, leuk weggaat daar. Dat zou zomaar kunnen. Nou, ik weet het niet. Ik, uh, ik ken Prem daar niet goed genoeg voor, maar ik, uh, bij mij kan hij een potje breken. En ik vind het heel erg jammer dat hij van Radio 1 weggaat. Nou, zoals hij zich nu gedraagt, niet. Nee, nou, wie weet... Uh, Hij heeft uh, hele goede dingen gedaan. Dat, dat is gewoon waar. Ja. Nou goed, zo is Prem. Sita, dankjewel. Ja, oké. Okay. Doei. En een fijne nacht, hè? Ja, dank je. Oké. Okay. Um, we gaan naar... Uh, uh, is het uh, Guerrero? Gerero? G Gerero? Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe spreek ik je naam ik heb... uit? g e r -E r o Guerrero. Guerrero, ja, dan had ik het toch goed. Ja. Wat, Uit, uh, ja, wat kan ik voor je doen? Ik heb een vraag over het uh, internationaal terrorisme. Je okay. hoort wel eens... Het internationaal terrorisme. Je hoort wel eens dat uh, computernetwerken worden gekraakt... en sites, zo, laatst nog in Londen geplaatst. Ja. Maar internationaal terrorisme in de ruimte... nou vraag ik me af... Er is zo'n uh, robot geland op Mars. Mm -hmm. Zo'n wagentje. Yeah. En dat wagentje dat wordt aangestuurd vanuit de aarde. Yeah. Met uh, duizenden kilometers uh, verderop. Ja, dat is een hele goede afstandbediening. Dan, dan vraag ik me af... Is het een theorie mogelijk? Of er terroristen dat ook kunnen krijgen... als die signalen die, die aan worden gestuurd... om op die frequentie te komen? En zo ja... Uh, is dat theorie mogelijk? Hoe is dat beveiligd? En zijn er ooit wel eens een keer pogingen gewaagd om dat te doen? Ja. Wat een vraag, hè? Ja, dus, dus dat, dat uh, inderdaad dat, um, iemand anders een hele grote afstandsbediening aan het bouwen is... om de, de besturing van, de, van, die ruimte, van die marszonde over te nemen. Ja, bijvoorbeeld. Dat zou toch mogelijk kunnen. Er zijn zoveel uh, vanuit de aarde... Uh, Stel dat een terroristische groepering die technologisch zo ver, of verder is als de NASA of, of mensen die daarin zijn en goed betaald worden. Dat zou dus echt een internationale ruil worden. Ja. En, en als dat zo is, als dat mogelijk is, dan zou dat ook consequenties kunnen hebben voor uh, de ruimtestation en, uh, en ook gevaarlijk uh, zijn. Dat is eigenlijk mijn vraag. Nou, dat is duidelijk. Inderdaad, ja. Dus een, een, een, een marszonde bijvoorbeeld, of iets wat in de ruimte hangt... kan dat worden overgenomen, is jouw vraag, door... Uh, ja. Zal ik, zullen we het ruimteterroristen noemen? Ruimteterroristen, ja. Ik hoop ja. niet dat ik als mensen op idee breng. Ja, nou, we zijn goed beluisterd onder uh, ruimteterroristen. Ja, daar heb dus, het een of andere TU-student van... TU van hé, hey, ik laat het proberen. Ja. Nee, dat is een grapje, ja. Nou, we gaan de vragen opwerpen inderdaad. Van, uh, is het mogelijk om, uh, om zo'n ruimtesonde uh, over te nemen door uh, ja, een, oh. een, zeg maar, een soort nieuwe afstandbediening te bouwen hier op aarde? Ja. Tot de laatste zenden jullie nog uit, op zes uur? Nou, wij zenden oneindig uit, maar ik zit hier tot, uh, tot zes uur met de nachtzuster. Nou, dan hoop ik dat er iemand luistert die daar eventueel een antwoord op kan geven. Ik hoop het ook. Ja. Oké. Okay. En dan wil ik nog even het laatste zeggen over die mevrouw die voor me was. Ja. Ik zit ook in de politiek en ik vind jammer dat er uh, partijen uh, die, uh, die vrij onbekend zijn, zoals uh, ik zal geen namen noemen, weinig in de aandacht komen. Er dus doen 21 partijen mee met de komende verkiezingen. Mm. En, uh, ja, dan worden de, de grotere SP. Maar er zijn nog zoveel andere partijen die ook een goed programma hebben. Maar niet de kans krijgen om fatsoenlijk uh, in het nieuws te komen. Dat wil ik nog eventjes zeggen. Maar waarom waar wil je er niet zeggen voor welke partij dat is? Oh, dan maak ik misschien reclame. Nou, bijvoorbeeld uh, partij van mensen als Spirit. Uh, SOPN. Uh, Libertarische partijen. Uh, dat soort partijen. Hmm. De enige partij die kans maakt in de peilingen. Om in de Kamer te komen is de 50-plus-partij. En die, ja, die wordt toch wel eens uitgenodigd. Ja, ja, die hebben natuurlijk ook een hele prominente lijsttrekker met, uh, met Henk ja. Krol... En die zitten natuurlijk ook al in de Eerste Kamer. Ja, maar die vrij onbekendere partijen, die hebben allemaal één ding gemeen. Zoals die partij die ik net had opgenoemd, die gaan voor een basisinkomen. Hmm. En uh, die hebben best wel goede programma's. Alleen die krijgt te weinig aandacht. Uh, dat vind ik niet echt heel erg democratisch. Oké, okay, nou ja, ik, ik, een paar nachten geleden, uh, geleden zat hier nog uh, de lijsttrekker van de Piratenpartij. Of tenminste hier, uh, bij, de, bij de collega's van Casa Luna. Maar inderdaad, ja, de... primetime op televisie, zie je ze niet? Nee. time of... Uh, ja, ik ben met de laatste gemeenteraadsverkiezingen... was ik uh, lijsttrekker van de Partij van Mensen speelt in Eindhoven. Maar we zijn niet in de raad gekomen. Nee. Nee, dus vandaag. Ja, het is, het is toch inderdaad... Ja, de, de media maken toch altijd weer een, een keuze voor de, voor de gevestigde partijen. Ja, dat is misschien wel eens een tip voor... Uh, ja, nou, voor we uiteraard. nemen het mee. Dus uh, Oké, okay, dan, ja, dan laat ik u dan een hele prachtige uitzending. Ja, en bedankt voor je vraag over de, over de marszonde inderdaad. Want uh, daar, daar beelde je voor. Dat was mijn vraag, ja. Kan een marszonde dat worden eigenlijk... overgenomen vanaf aarde? Door uh, ja, ja. ruimteterroristen. Ja, dat is mijn vraag. Dat is duidelijk. Ja. Oké, okay. dankjewel. Nog een goede uitzending. Als ik niet kijk, heb ik hem niet gezien. Heb ik hem niet gezien. Politiek, en dat was ook een nummer van, uh, van Bram Vermeulen, en die, uh, die hoorde je zojuist. Ja, we hebben het over politiek onder andere, over, over de restzetels hebben we het gehad, uh, ook over uh, de uh, stemmen. Um, en er komen ook nog andere vragen voorbij op 0800-1121, onder andere, uh, die, daar is nog helemaal geen antwoord op gekomen, waar is toch Michael Rasmussen? Als iemand van, de langs, van langs de lijn luistert, uh, onze collega's, bel even met ons en vertel ons even hoe het toch met hem is. We maken ons een beetje zorgen inmiddels. Uh, de CIA-agenten, als een CIA-agent uh, Alzheimer krijgt, wat gebeurt er dan met hem? Uh, belandt hij in een tehuis of krijgt hij een, een pilletje? Wordt hij omgelegd, om het zo maar te zeggen? En de vraag die zojuist werd opgeworpen, de Marszonde. Stel dat er nou iemand op aarde is met een hele grote afstandbediening. Kan die marsvonden dan door ruimteterroristen worden overgenomen? Ja, dat is ook weer een, uh, een vraag die ons bezighoudt. Um, Valentijn? Ja, hier is prem. <laughs> prem gaat verdrinken van uw belastingbetaler. Je doet hem goed na. Nou. Prem moet blijven. Ja, vind ik ook. Maar um, um, ik bel over uh, de meneer die met een sponsje met drift het schilderijen wil afsoppen. Ja. Dat lijkt me niet zo verstandig hoor. Nee. Um, want zeker als je oude, echt oude uh, antieke schilderijen hebt, daar zit uh, over de uh, olieverf heen, zit daar een, een vernislaag. Ja. En die vernislaag, dat is een soort schellak, dat gaat in de loop der jaren langzaam donkerder worden. En dat, wat ze doen bij, bij het restaureren van schilderijen is heel erg voorzichtig. En dan niet met een spons met, met drift. Um, die vernislaag oplossen. Met een beetje terpentijn- en, en lijnoliemengsel. Hmm. En dat doen ze heel voorzichtig. Zonder de, de onderliggende olieverflaag okay. aan te tasten. Want schilderijen: uh, het linnen werd altijd, en nog steeds bij olieverfschilderijen geprepareerd met konijnenlijm wel, dat is een soort beenderlijm die in water oplosbaar is. En als je dus dat schilderij nat gaat maken, dan trekt dat toch door. En dan ga je dus ook die konijnenlijm of die beenderlijm... Die, die eigenlijk de, de, de oorspronkelijke grondering was van het linnen... Ja. ook zacht maken. Ah, okay. En dan gaat het enorm kraculeren en uit elkaar vallen. Oké. Okay. Valentijn, ik moet even naar het uh, naar het journaal. Blijf even hangen. Ik blijf hangen, ja. Ja, ik... Praten we zo even verder. Dan zal ik het verder vervolgen, ja. ja. Als mensen antwoorden hebben op, op deze vraag of andere... 0800-1121 is het gratis telefoonnummer. Ook voor nieuwe vragen. En uh, antwoorden op al die vragen die al gerezen zijn. Blijf luisteren voor meteen het laatste uur.